Door Bengens met het NOS-journaal. De balkons en galerijen van twee flats in Zeist zijn onveilig. De balkonplaten voldoen niet aan de bouwnormen, is gebleken na controles. Het zou geen direct gevaar zijn voor bewoners of bezoekers... zolang ze zich houden aan enkele maatregelen, zegt de verhuurder tegen RTV Utrecht. Ze mogen er op de balkons en galerijen maximaal drie mensen bij elkaar staan. Er mogen er geen zware spullen staan. Maandag wordt begonnen met het ondersteunen van de balkons met metalen palen. Dat is een tijdelijke oplossing en moet voor kerst klaar zijn. Daarna wordt gezocht naar een definitieve oplossing. Voor mensen die pensioen opbouwen bij een verzekeraar dreigt een financiële tegenvaller... als ze niet op tijd overstappen naar het nieuwe stelsel. De waarschuwing van de regeringscommissaris geldt voor ruim anderhalf miljoen mensen... van wie hun werkgever het pensioen opbouwt bij een verzekeraar en niet bij een fonds. Voor 2028 moeten werkgevers zijn overgestapt, maar velen zijn daar nog niet mee bezig. Zonder over te stappen ziet de Belastingdienst vanaf dan het pensioen als inkomen waar belasting over moet worden betaald. President Trump heeft publiekelijk zijn steun ingetrokken voor zijn partijgenoot Marjorie Taylor Greene. Ze heeft gezegd dat de Epstein-files openbaar gemaakt moeten worden. Trump wordt vaak met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein in verband gebracht... De president gaat bij de tussentijdse verkiezingen de kandidaat steunen die het tegen haar opneemt, heeft hij gezegd. Zwitserland en de Verenigde Staten hebben na maanden onderhandelen overeenstemming bereikt over de importheffingen op Zwitserse producten. Die gaan omlaag naar 15%, zoals bij veel andere Europese landen. Ook gaan bedrijven de komende jaren 200 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten. Onder meer de horlogesector werd hard geraakt door de importheffingen. Het weer: bewolkt en regen, vooral in het noorden en oosten. In het noorden wordt het vandaag hooguit 7 graden. In het zuiden kan het nog 15 graden worden. Ook morgen veel bewolking met eerste regen, later vanuit het noorden opklaringen. Dan wordt het tussen de 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Ja, dat was uh, Ovafeel en Forever Young. Goedemorgen allemaal. Dit is uh, Goedemorgen Zandvoort. Het uh, wekelijks programma van uh, ZFM. Waar wij uh, altijd elke week uh, gasten hebben. Ja. Die te maken hebben met Zandvoort. Goedemorgen Gerover. Goedemorgen Rob. Rob uh, uh, zit naast mij. Uh, Rob de Graaf. En uh, ja, uh, jij hebt het programma in elkaar gezet. Nou ja. Nou, ja. je ja, ja, wel. wel, ja. En het is, uh, ja. het is hartstikke leuk. Want uh, het is voornamelijk... Uh, de kandidaten van de ondernemers van het jaar 2025, die je uh, hebt uitgenodigd. Ja, die heb en waar ik, uh, we mee gaan praten over uh, de, de ondernemers van 2025. Ja, het is wel heel erg leuk. Het is een uh, actie op het laatste moment uh, geweest, Ger, zoals ik je heb uh, verteld. En gelukkig hebben we alle uh, onderdelen, zoals dat zo mooi heet, uh, meegedaan. En wij hebben in uh, kwart over tien ongeveer komen de drie genomineerden voor de Horica-prijs. Dat is uh, Café Buitenspel, vertegenwoordigd door Ruud van Laar. Schoolcafé en Dennis Kool komt. En tent 6, daar zal Kim Reinders straks uh, gaan aanschuiven. Het is wel een hele spannende, ja. een spannende wedstrijd, wordt het. Absoluut, absoluut, Want uh, Ja, dat zijn natuurlijk alle drie hele uh, bijzonder goede nou. en, en uh, uh, uh, bekende uh, etablissementen in Zandvoort. Zeker. Tent 6 op dit moment even niet. Nee, even, dus, niet. even uh, dicht. Tent 6 is op het strand. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja en, uh, die is even weg. En, uh, maar die komt in, in uh, februari. En zien we hem weer? Zien we hem absoluut. Maar dan ja, hebben we een mooi bruggetje. strand, ja, hè, Ger? Precies. Maar wat, wat gaat daar gebeuren? Morgen, hè? Ja, dan komt onze, onze Sinterklaas komt Oh aan, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Zenuwachtig? Ja, zeer. zeer, zeer Jij bent toch een braaf jongetje geweest? Ik ben nog redelijk braaf geweest. En ik hoef niet mee. Oh, ik ja. kom, kom net terug. Laten we dat in ieder geval vaststellen dat je net terug bent. Precies. Juist, <laughs> precies. Juist. Nou, tegenover ons zit uh, Ruud van Laar. Ruud, uh, uh, ik zou je microfoon, kan je, je microfoon er even bij halen? Ja, Want anders horen ho ja, we je niet. Ja. Uh, goede, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent uh, van Café Buitenspel. Klopt. Het, het oude, de oude Oasebar, hè? Ja, ja, ja voor... als de Oasebar ken ik hem nog wel. O, oh, echt? Maar ja, dat zeker. Is er, ik ben dat is meteen een beetje je leeftijd. Ja, ja precies. Ja, precies. Oké, okay, Ruud, dankjewel. Ja. Ja. En het uh, ja, is een initiatief van 13 bevriende dorpsgenoten... die in het voorjaar van 2012 in aanloop voor het EK voetbal... besloten dat ze een café nodig hadden om samen naar de wedstrijden te kijken. Ik, ja, vind, het ik vind het een bril briljant, briljant. Ja. briljante move. Absoluut. Ja. En nog steeds eh, succesvol. Ja, zeker succesvol. En het leuke is dus gewoon dat een aantal van onze klanten het een zo leuk idee hebben... dat ze uiteindelijk ook met de vriendengroep een kroeg zijn gestart. Oh, je meent het. Ja, zo is er een, een, inderdaad een, oh. een vestiging, niet van ons uiteraard, maar dat doen ze in Doetinchem. Daar kwam ja? ook eigenlijk het idee vandaan. Maar daar hebben ze ook weer een nieuwe wijnbar geopend met allerlei vrienden. Maar ook in Gorkum hebben ze een soortgelijke uh, café leuk. Een geopend. Omdat de klanten het gewoon een uh, superleuk idee uh, vonden. Grappig. Dus dat ja. is echt leuk. Dus de nominatie was eigenlijk geen verrassing voor jullie. Nou, het was wel een verrassing, maar het is natuurlijk, ik vind het wel een eer. Ja. ja dat. Hè, dat, dat geldt trouwens voor alle partijen. Ja. Uh, maar ik denk alleen de nominatie is natuurlijk wel superleuk. Ja, dan heb je eigenlijk wel een beetje gewonnen. Toch? Ja, ja maar jullie, jullie, jullie zijn open uh, het moment alleen maar als er uh, sportactiviteiten zijn. Ja, we zijn voornamelijk vrij, vrijdag, zaterdag, zondag open. En meestal als Ajax speelt. Oké. Okay. Ja, dat is de afgelopen paar jaar geen pretje is er wel een goede sfeer? Ik denk niet dat dat voor de sfeer heel bevorderlijk ja, ja. is. Ja, ja. Nou, de sfeer blijft wel. Ja, ja. Oh, die blijft oké. Okay. Okay. Ik heb niet zoveel verstand van. Zeg maar. <laughs> ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Dus <laughs> ik ook niet. Maar als je dit af en toe leest, dan denk ik. Ja. Hmm. Ik lees het ook niet. Nee. Ja, nee. Oké. Okay. Nee, we zijn wel. Nee, we zijn voor iedereen. En we, en we zien met name heel veel toerisme, uh, ja. toeristen ja. komen. Ja. Nee, die zoeken op een sportcafé. En die komen met groepen binnen en bij ons kan alles. Maar ook met, de, met, met de Grand Prix, hè? Daar zijn jullie ook ja, over. De, ja, zeker, ja. ja. En wat, wat, wat, kan je dan, wat kan je dan verwachten bij jullie? Nou, drank. <laughs> <laughs> Zoveel mogelijk. Wat had je anders verwacht in <laughs> ja. ja, dus ja. ja, de lorkehagen? Ja, dat is ook wel waar. Punnke, Domme vraag. Er komt af en toe wel eens een vraag voor een koffie. Maar ja, dan moeten ze toch wel bij de buren zijn. Ja, heel mooi. <laughs> ja, heel mooi. Dus uh, ja, het is uh, een, een, een mooi initiatief en uh, leuk dat het zo goed gaat. Ja, het is gewoon leuk om met, met, een, met, een, nou ja, met 13 vrienden een, uh, ja. een locatie te hebben, ja. ja, een soort van huiskamer. Maar is dat, is dat geen hele dure onderneming geweest? Nou, dat, uiteindelijk viel het wel mee, want uiteindelijk stond de, de horeca uh, of die bar stond al geruime tijd leeg. Ja. konden daar eigenlijk geen uitbater voor vinden. Dus toen hebben wij het tegen relatief mooie, mooie afspraken mogen huren. Okay. En dat geldt nog steeds. En het is, is het nog hetzelfde als vroeger de Oasebar? Nou, je hebt daar nog wel Nou, dat niet. Hè? Want daarnaast is het volgens mij ook nog de Wild Child geweest. Ja. Uh, gedeeltelijk. He, dus als je naar de bar kijkt, is het in vorm van een gitaar. Dus het is een okay. wel, oud rockcafé. Ja, ja. Nou, we zijn wel echt sportcafé geworden. Ja. En dat vinden met name toerisme, toeristen heel erg uh, ja, wel heel leuk. En jullie hebben ook een soort uh, roulatiesysteem voor ja, de mensen? Ja, we, we zijn verplicht om. Uh, alle eigenaren zijn verplicht om minimaal één keer bardienst te draaien, zeg maar. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat we mensen inhuren en dan ook uiteindelijk uh, dat die de bardienst te draaien. Dus we moeten echt ja. verplicht allemaal okay. minimaal één keer staan. Maar zo hou Eén, je keer, de kosten per... ook laag. Wat zei je? Zo hou je de kosten ook laag. Ja, maar, maar één keer dat per? Is het voordeel. We hebben natuurlijk geen kosten. Eén keer per nee. maand. Eén keer per maand, oké. Okay. Ja, we hebben ongeveer 14 diensten en we zijn met z'n 13 dus Ja. Het dus een klein beetje roulatie. En uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, vaak feesten en partijen. Dat wordt ja. eigenlijk steeds meer. Dat we een vrij klein café zijn. Uh, en het dus vrij snel al gezellig is met 20, 30 man. Ja, ja, Dan kan je het mooi uitvoeren. En dus jullie waren uh, volgens mij ook zaten jullie achter de korte baandraverij. Ja. Dat ja, hebben, we hebben jullie een georganiseerd. Een aantal, uh, aantal eigenaren Nee, dat is niet helemaal. We hebben een aantal eigenaren van de groep die uh, organiseren onder andere. Um, uh, het, food, het ja, daar ja, wordt natuurlijk een hoop geholpen door, door de andere uh, aandeelhouders. Ah, ja. Ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk en mooi evenement. En de harddraverij zijn wij inderdaad gevraagd om de horeca te doen. Uh, omdat ze in eerste instantie niet heel veel uh, respons kregen nee. van horeca in de directe omgeving. Dat is wat wij begrepen hebben. Toen zijn wij dat gaan doen. Okay. En het was hartstikke leuk. Ja, het is omdat ja, het een beetje koud was. Ja, hier <laughs> <Ja, het> is <laughs> dat zat niet echt mee. Ja, het zat echt niet mee. Nee, maar goed, dat... uh, het was een prachtig initiatief, denk ik, om die korte baan weer terug te halen ja. naar Zandvoort. Ja. Dat vind ik echt heel mooi. En het was wel druk, hè? Het was heel ja. druk, ja. zeker in het begin. En, um, maar ja, goed, we, oh, het werd wat frisser. Ja, en daar lopen mensen op een gegeven moment Want wij hebben hier Bambi nog gehad met ja, haar moeder. met haar moeder, ja, Sheila. Ja, ja. ja. ja Sheila. En die maar weer... die hebben het uiteindelijk georganiseerd. Ja. Dus dat echt petje af voor de twee meiden. Zeker, die, mooi hè? Ze hebben allemaal voor elkaar gekregen ja, leuk hoor. Ja. Hé, hey, dus, en de, de hamvraag. Vraag. De hamvraag. Ja, waarom moet het... Nou, op jullie gestemd worden door luisteraars Goed, dat met name. Me gewoon helemaal duidelijk. Daar hou ik van. Helder, ja. helder. Wij zijn gewoon een uniek... Uniek concept, denk ik, uh, sowieso in Nederland, maar zeker in Zandvoort, maar misschien inderdaad ook wel in de rest van Nederland. Dertien vrienden die een, ja, een huiskamercafé hebben gemaakt, die voor iedereen open staat. Ja. En uh, uh, het, bij ons kan alles, mag bijna alles. Als mensen binnenkomen en ze willen zelf muziek gaan draaien, zeggen we van daar is de muziek, doe het le lekker zelf. En in sommige gevallen zegt van, Oh, heb je trekken in een biertje? Tap hem ook maar even zelf. <laughs> ja, ja, ja. We dan zijn gewoon echt een leuk café. En wat met name voor toerisme. Maar ook natuurlijk voor Zandvoort. Dus we hebben een hele grote groep vaste klanten. Ja. Ik een nog één Uniek café is. Ben jij, de, ben jij de uiteindelijke baas? Nee, we hebben helemaal geen baas. Nee? We hebben 13 compagnons. Okay. En uiteindelijk moeten we met z'n allen alles beslissen. Dat valt natuurlijk niet altijd mee. Nee. Nee. Maar uiteindelijk doen we dat dus al dertien jaar. En, uh, en we hebben er met z'n allen nog steeds heel veel zin in. Nou, dames en oh. heren, uh, als je uh, wilt. Maar ik zou even alles afluisteren. Want, uh, nou Ik uh, zou in eerste instantie gewoon meteen gaan stemmen op Café buiten. <laughs> ik begrijp het. Nou Ruud, hartstikke bedankt. En uh, nou, veel succes. We gaan uh, de twintigste. Dat is uh, uh, komende donderdag. Dus gaan we met z'n allen uh, um, uh, naar. Uh, waar was het ook weer? De haven. De haven, ja. ja. En daar, uh, daar, wo daar wordt de winnaar uh, Daar wordt de winnaar hey, bekendgemaakt. Hey, ja, dus gefeliciteerd. Dus uh, ja, nou, de stoking ja. zijn besteld, maar ik weet niet of ik hem nog dicht krijg. Maar... <laughs> nou, in ieder geval veel succes en we gaan elkaar daar treffen. Hartstikke goed. Dankjewel. Hartstikke goed. Nou, zullen we een, een stukje muziek doen? Nou ja, laten we eigenlijk doorgaan, Gerzo. Dat is veel beter. We, ja, we hebben de twee goed andere genomineerde. <laughs> Zijn nu aangeschoven. Dennis uh, van Café School. En K. Nee, de nee de naam Kim. Kim. Excusez, Kim. Ja, ja. Van Tent 6. Jij hebt rust op dit moment. Ja, ja nu even niet. Maar nu even niet. Even niet. Ja. Ja. Jullie gaan toch altijd op vakantie uh, rond nou, deze ik periode? Ja, terug, Oké. Okay. Uh, Waar ben je geweest? Ibiza, een paar dagen. Oh, lekker. Was het leuk? Ja, het was heel leuk. Het was ja was een huwelijk daar, dus dat was heel leuk. Okay. Oké. Oh, okay. ja. Hey, we hebben net met, met Ruud al een beetje zitten praten over jullie nominatie bij, bij Eerste Instantie. Gefeliciteerd, lijkt me een, een hele eer voor jullie alle twee. Hadden jullie het verwacht? Nee. nee dat... Trek een klein beetje de microfoon naar je toe als je praat, dat is wat makkelijker. Nee, ja. ik had het niet verwacht, dat is wel raar als je dat verwacht. Nou ja, je ja. kan zo zeggen, van we nou, doen het zo goed als tent 6, dat had ik wel verwacht. Nee, ik had het niet verwacht. Nee, oké. Okay. Want hoe lang bestaan jullie al? Tien jaar. Oké. Okay. Ja. We ah. hebben elf seizoenen gedraaid en we, in mei bestonden we tien jaar. Okay. Dus heel veel vaste klanten, neem ik aan. Veel vaste gasten, ja. ja. ja. ja veel standworters, de... hè? He? We hebben veel ja. standworters, ja. zeker, ja. Ja, ja, ja. ja. Wat dat betreft uh, is dat best uh, ja. uniek voor een standtent. Ja, ja ik, uh, nou, er zijn er wel meer, maar uh, ja, wij zijn een van de, die veel hebben. Ja, in, maar in Zuid heb je veel minder, want jullie zitten in Zuid... Uh, ja, strandtent 6. Uh, uh, uh, en en uh, ja, uh, in, in, in Noord zitten er meer uh, waar zandwoorders komen. Ja, zoals Boeddha en, en uh, dat, dat zijn echt, ja. echt uh, lokale uh, strandtenten. Maar Havana, nou, Bisculpedien ja. die hebben ook wel heel veel ja? zandwoordens natuurlijk. Ja, Biscuit ja, Havana ook allebei. En jullie draaien natuurlijk heel goed hè? We draaien niet slecht, inderdaad. Nee. Ja, ik het ligt altijd een beetje aan het weer, maar we doen ook veel huwelijke feestjes, ja. dat soort dingen. Dus ja, ja dat, dat, gaat, uh, dat gaat goed. Ja, ja, ja wij hebben bijna bij hun uh, uh, ons huwelijk gedaan. Oh, en ja. dat is niet doorgegaan? Dat is niet doorgegaan. He, vervelend. Ja. Mocht uh, Cisco oproepen tot het zeggen van ja nee, hoor. Nee, nee, nee. Kansloos, Kansloos. Maar goed, dat zeiden. <laughs> en dan hebben we een andere genomineerde. Trek heel even de, de microfoon even toe, Dennis. Ja. Um, Jij bent nog niet zo lang uh, bezig als de schoolcafé. Nee, tien maanden. En wat was een eer dat je daar ja. nu al uh, geromineerd ja. bent. Ik zag hem ook niet aankomen. Nee, echt een nee. nee. Mijn sony hebt me kwart over vijf of zoiets. Pap, heb je dit gezien? Ja. Dus ik zei, ja, wat dan? Stuur de link. Ja. En toen zag ik van, hè, we zitten bij de laatste negen. <laughs> Hoe dan? Dat was leuk. En ik, ik had hem echt niet aanzien komen. Ja. Ja. Mijn doel was wel, toen ik begon van, nou, binnen nu en twee jaar wil ik het Haringmeisje, want dat is toch een... Ja, ja absoluut eer. Je, dat je trots kan zijn. Ja. En dat het de, het eerste jaar al is. Ja, dat is mega. Ja. Nou, dat is heel of, mooi hoor. Ja. Hebben jullie inmiddels ook al een vaste klantenkring op weten te bouwen ja, in die korte tijd? Ja, we hebben natuurlijk ook al een hoop verenigingen. Ik ben ook beheerder van de Blauwe Tram. Okay. Mm -hmm. Dus daar doe ik de zaal huur van. Ja. Nou, de Zangkoor hebben we, de Brits Club. Ja. En nu krijgen we veel vaste klanten voor de lunch. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dus dat zijn eigenlijk en de afgelopen stelbers. week was de VVD uh, no, no, no, de vergadering. Wat is dat, een VVD? <laughs> <laughs> Zo'n wandelvereniging. <laughs> heel leuk, Er. Ik onthoud me van jullie commentaar. <laughs> ja. Nee, intern geintje. Ja. Maar jullie hebben ook nou, inmiddels al heel veel vaste gasten. Ja, en zit ja, zitten natuurlijk boven de garage. Ja. ja, Dus we hebben nu ook een terras uh, bij ja. staan. Leuk. Ja, leuk. Dus de toeristen komen de garage omhoog. zien stoelen staan en denken, Hé, is hier iets? Ja. Een, ja, ja, een mooie invulling. Ja, zeker. Echt een mooie invulling. En we hebben net al de, de hamvraag... Hè. hebben wij ook aan, aan, aan Ruud gesteld. Waarom moeten de mensen op jullie stemmen... boven Ruud? Vertel. Want Ruud gaat er vanuit dat hij wint. Althans ja. in zijn categorie. We zijn wel sporters, hè? Ja. Waren we ja, je hebt genoeg zendtijd gehad, ja. Ruud. Ja. Ga maar weg. Dennis, jij, vertel. Nou ja, weet je... waarom moeten mensen op mij stemmen... Ik vind het sowieso al een eer dat we genomineerd zijn. Ja. En nogmaals, ik gun het ook iedereen. Want iedereen is in zijn eigen vak, in zijn eigen toko... gewoon hartstikke goed bezig. Mm -hmm. Absoluut. Met hart en ziel. Uh, we zijn ook verschillende... Uh, ja, horecatenten, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, ja. ja dat is een heel groot verschil. Dat, kan, dat dus is waar. Voor iedere laag zijn wij belangrijk. Ja. En zijn publiek komt niet bij mij. Nee. Dus... Als mensen hun een betere ondernemer vinden of gunnen, wie mijn guest. Nou, ja, maar ik denk niet dan het dan dan het dan dan. dat het zozeer een betere ondernemer is. Nee, ik is denk meer dat de het oorgemeen is. Ja. ja, maar dat bedoel ik. Als je, dan je dan niet van Formule 1 of Ajax houdt, dan ga je niet naar het café buitenspel, nee. bijvoorbeeld. Nee, ik doe maar naar wat. school. Dan ga je naar school, ja. dan ja. ga je blitchen. Ja. Ja. ja of je gaat Feyenoord kijken ja. dat is wat vrolijker ja. Feyenoord hebben we dat geloofd. ja ja precies en Kim ja um, ja nou ja, ja. Dat, dat, je hoeft natuurlijk helemaal niet op ons te stemmen maar goed als je dat uh, dan toch er nog niet helemaal uit bent dan zou mm -hmm. ik zeggen stem op ons omdat wij, het gaat om betrokkenheid dus ja, uh, ja nou ja um, wij hebben wel laten zien afgelopen jaar bijvoorbeeld... waar onder andere het hele team van buitenspel stond... was de Benefietavond van de dansschool. Um, we doen die um, um, palingrokerij. We hebben een heel groot hart gemaakt samen met Senso Yoga. Dus we proberen echt om alle ondernemers ook erbij te betrekken. En ja, wij vinden het leuk, omdat er zoveel zandwoorders bij ons komen... dat um, ja, vinden wij het ook leuk dat die eventueel bij ons zouden stemmen. Maar daarentegen, wij komen ook heel graag bij buitenspel. Uh, tijdens het WK, EK, Ajax staan wij daar ook altijd. Dus zij mogen ook winnen. En school die mag nou, ook winnen. Dus, nou, ja. wat is sportiviteit. Toch? Ja, We gaan leuk. het donderdag allemaal zien en beleven. Ja, zeker. Jullie hebben al... Uh, nou, Ruud gaat kijken of hij de smoking aan kan. <laughs> Dennis? het Uiteraard ook netjes. Het is een gala. Ja, Juist. Ja, het is dus een ik gala. vind, je moet gewoon netjes gaan. Ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. Nou, jouw uh, avondjurk ligt al uh, bij de stomerij, ja. denk ik. Ja. Al tien jaar. Ja, ja. ja. al tien jaar. Nou, ja, ja. dat is echt ja, ja. gewoon. En je troon. bent speciaal teruggekomen van vakantie natuurlijk. Nee, nee, nee, nee Dat niet, hoor. Nee. nee? We hadden toevallig niks gepland. Oké, okay, heel goed. Nou, nou, ja, dank jullie uh, ontzettend voor jullie komst. Uh, nogmaals, ja. ik bekondig wel aan. Het was allemaal op korte termijn. Maar uh, heel fijn dat jullie... Uh, bijdrage hebben willen geven en we wensen jullie alle drie heel veel succes. Ja, ik success. had nog één vraag. Eén vraag. Aan alle drie, waar, waar komt het beeldje te staan als je hem hebt? Oh, dat is een leuke vraag. Als je ja. wint. Waar het beeldje te staan of waar we hem op plaatsen? Waar in ja. plaats? Ja, natuurlijk achter de bar. Groots, achter de bar. Rapport, uh... En bij jou? Ja, bij de voordeur. Bij de voordeur. Oh, zou het... En jij? Nee, achter de bar ja. ook. Ja, achter de bar. Nou, dan me achter, de... achter de bar zitten, Kijk, ook is... Dan weten we, als, als er straks een winnaar is, waar we, we, moeten we kijken. kunnen kijken. Ja. Ja. Ja. Ja. Kun je... Heel ja. goed. Ja. Heel goed. En Jut, dank jullie wel. Oké. Okay. Jullie ook bedankt. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, daar ja, zijn we weer terug, We zijn Ger. weer terug. En we dat was de, de, de, de Eurythmics. en ja. Sweet Dreams. Heerlijk, Sweet Dreams. Prachtige geplaatst. Nou, uh, we gaan zo door met uh, de, de, de tweede uh, categorie: de zogenaamde retail. Door. Aangeschoven aan de tafel is uh, Eugenie van uh, Rio's Dieren Speciaalzaak. Welkom uh, Eugenie. Het is nog even wachten op uh, Hink Bluis... maar die zal ongetwijfeld uh, een mooie boeketten. Uh, Misschien neemt hij een bloemetje mee. Ik hoop dat hij een bloemetje <laughs> meeneemt. En aan de lijn waar we zo even als eerste mee gaan praten... is uh, Fleur Goemans van het wederom genomineerde uh, winkelbedrijf De Kaashoek. Och. Dus ik ga ze even vragen aan, uh, aan Fleur hoe ze dat, uh, hoe ze dat ervaart... En uh, wat, ze daar, uh, wat ze daar zo fijn aan vindt. Ja. Zullen we Fleur uh, in de uitzending halen? Ja, uh... later, later, ja. uh, later maar komen. Hallo Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo Fleur. Wat een gezelligheid. Zeg dat op de zaterdagmorgen. Ja toch? Ja zeker weten. Ik zal, uh, ik zal je even wat harder zetten in de koptelefoon van Rob. Is dit hem? Even kijken hoor Rob. Ja. Beter? Ja. Fleur, zeg eens wat. Goedemorgen. Ja, nou ja. gaat het beter. Sorry ben Fleur, het gaat echt Wat heb je met live uitzendingen? Technieke, ja. ja. Fleur, wat ik net tegen Ger zei, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Um, jullie zijn niet de eerste keer uh, dat jullie genomineerd zijn. Hoe, hoe voelt dat? Nou, natuurlijk weer hartstikke leuk. Heel dankbaar, heel leuk. En je hoort het ook in de winkel en gewoon heel veel om ons heen. En ja, heel eerlijk, we hoeven niet in de picture te staan... maar het is wel natuurlijk, ja... Het is natuurlijk je... wel een hele eer. Dan, dat is een hele eer, ja. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus jullie, het, uh, jullie bestaan al een tijdje? Ja, meer dan 50 jaar. Zo. Ja, so. ja, want jouw moeder is ooit geloof ik met de zaak begonnen? Mijn vader. Je vader. Kan, kan je mijn daar vader... wat over vertellen over de historie? Want ik weet niet of heel veel mensen dat weten. <laughs> nee, dat denk ik niet. Nee, hè? Nee, mijn vader is het begonnen... En uh, nou ja, toen mijn moeder. En uh, nou ja, nu ik. Ja, dus de generatie uh, op, op generatie. Generatie op generatie, ja. Maar iedereen, iedereen noemt het eigenlijk, elke zandvoortuin noemt het Corrie, hè? Ja. Corriekaas, ja. ja. Dat snap ik ook wel. Dat is gewoon, ja, dat is er zo ingegaan en dat blijft. En dat is ook alleen maar hartstikke leuk. Dat vind ik ook helemaal niet erg, dat hoort er gewoon bij. Precies. En jouw moeder, moeder heette Corrie? Ja, klopt. Nou, ze heet nog steeds. Ja, zeker, zeker. En nog steeds werkzaam in de zaak. Ja. Zeker, ze helpt waar ze kan. Met plezier. En voor mij, voor ons. Ja, helemaal Dat goed. Dat is echt super, ja. Leuk. Hé, hey, we hebben ook al de, de, de andere uh, vanuit de horeca de, de hamvraag gesteld. Waarom moeten jouw fans en ook de andere Zandvoorters gaan stemmen op Fleur? Van de ja. Kaashoek. Ja, ja. ja. Waarom? Niet op Fleur zelf, want die krijgt genoeg stemmen, maar de kaart op ah, kleur. Ah, dat, is lief, dat is lief, Waarom? Nou ja, we doen het met passie en met plezier. En ja, er is geen dag die voorbij gaat dat we denken van nou, het is niet leuk, we hebben alleen maar leuke klanten. En ja, ik denk dat ze dat, als ze op ons stemmen, dat ze dat ook wel ervaren als je hier komt, zeg maar. Ja, er is altijd een hele wachtrij, dat, dat maakt het ook wel heel erg gezellig. Want jullie hebben wel iets unieks in Zandvoort, hè? Jullie broodjeshoek. Ja. ja, we zijn tegenwoordig wel uitgegroeid tot... Uh, vroeger kocht je alleen een stopbroodje ja. bij de kaas. En toen was het mogen een plakje erop of een plakje worst. Ja. En uiteindelijk uh, komen ze van heine en ver voor ons broodje cappuccino En kaashoek grilletje gaat zelfs over YouTube. Ja, de, had je het gelezen, uh, YouTubers. ja. Dus ja, tegen, ja, het is gewoon... Uh, we zijn meegegaan met de tijd. We hebben niet stilgezeten. Goed hoor. En ja, dat is uiteindelijk uh, heel dankbaar ook een succes geworden. Want die broodjes, dat is een hele, een hele nieuwe afdeling geworden voor jullie, hè? Nou, eigenlijk doen we dat ook al wel 50 jaar. Alleen ja, wat ik zeg, vroeger, ja, misschien uh, iedereen om je heen uh, die dat ook wel uh, ervaren... vroeger at je zelf thuis een broodje kaas, maar tegenwoordig wil iedereen onderweg natuurlijk wat eten en drinken. Ja. En dat was dan ook alleen kaas, maar nu, ja, carpaccio, uh, alles wat je maar kan bedenken, dat kan. Ik, dan, ja. ik, ik, ik stem altijd voor een broodje met uh, filet-Amerika aan mijn een ja, oh, Heerlijk, ja. Toppertje. Ja. Nou is nog een, een leuke privé-anecdote Ger, en voor jou misschien ook Fleur. Dat toen in uh, Karen, en ik, Karen is mijn, mijn vrouw zoals je weet, met Jeroen nog in de kinderwagen bij, uh, bij je moeder met name. Want toen was jij ook nog een klein kind, in de winkel kwamen toen lustte Jeroen geen kaas. En jouw moeder heeft net zo lang Jeroen Kaas gevoerd... totdat hij nu echt opgegroeid is als een kaaskop. Dus daar ben ik jouw moeder nog steeds heel dankbaar voor. Ja, oh, dat is leuk. Ja. En jij bent natuurlijk enorm opgegroeid hè, in die winkel. Zeker, ja. ja. En wat, wat, wat, wat zijn de, zeg maar de, de, de leukste herinneringen die je hebt? Nou ja, eigenlijk, heel eerlijk, wilde ik het helemaal niet gaan doen. En ik had me ook al ingeschreven voor een andere opleiding. Maar ik hielp wel mee... En uiteindelijk dacht ik, ja, er is hier zoveel plezier en ze hebben me nodig. Dus dat is ook wat ik me ervan herinner. Dus eigenlijk vanaf mijn veertiende loop ik mee en vanaf mijn achttiende ben ik fulltime hier aan de gang gegaan. Dus ja, dat is ja, alleen maar leuke dingen herinner ik me van. Maar het was niet de planning. Ik wilde iets heel anders gaan doen. Maar uh, ja, uiteindelijk, iedere dag met plezier uh, en kom ik nog steeds... Ja. Dus zo kan het toch heel anders lopen. Super, zo zie je maar. Super. Nou, hartstikke fijn dat we je even mochten, mochten spreken, of, uh, Fleur. En uh, dan gaan wij mee even verder met uh, jouw twee tegenkandidaten. Uh, van uh, de Dus Dierenspeciaalzaak en het uh, Bloemenhuis uh, Bluis. Heel, heel leuk. We gaan je zeker... Je bent er donderdag wel? Tuurlijk ben ik er donderdag. Met je mooiste jurk. Ja, we gaan ons best doen. Goed, heel zo. goed, heel goed. Hey, oh, um, dankjewel. En succes! Dankjewel, dag! Nou, tegenover mij zit uh, Eugenie. Ja, goedemorgen. Uh, Eugenie, kan je hem ietsje Eet. dichterbij. Uh, ja, heel goed, heel goed. Uh, nou, dus, je begon twintig jaar geleden met uh, uh, onder de naam de dierenspecialist Ben en Eugenie. we zijn begonnen als Dobi. Oh, Dobi. Uh, ja, en dat, dat, dat is weet we ik nog wel. Ja. Overgegaan ja. De ja, ja. Ja. En dat is dierenspecialist. Ja, dierspecialist. En ja, jullie zitten op de krocht. En uh, verkopen alles wat te maken heeft met, uh, met dieren. En ja. ik, uh, nou, ik kom er regelmatig. Want ik koop nou, er, uh, alles, een heel groot gedeelte. Ja, een groot ja. gedeelte. ja maar, uh, van, van riemen voor honden... tot uh, katten, ja. uh, krap, uh, toestellen tot... Uh, ja, krap, alles. Tot, ja. Nou, noem het Zelfs het zand voor mijn vogel hebben jullie. ja, ja ah, ook, dat, ook ja, dan Heb dan jij een vogel? Uit. Ik heb een vogel, ja zeker. doe is gek. Die doet al gek, ja. dat kan je wel stellen. Ja. <laughs> maar jullie zijn... Eigenlijk een beetje een soort nomaden zijn jullie. Jullie zijn de, ooit aan ja, de overkant ja, begonnen. Ja, we zwerven de krocht een beetje over. Ja, op dit ja. Moment, ja, is het nu ja. een beetje afgelopen? Dit is nu afgelopen. <laughs> okay. Ja, Ik heb nu, denk ik, het punt wat we hebben willen. Ja. Dat, uh, ja. En we zijn hier ook wel weer heel blij mee hoor. Dit, uh, leuk, uh, ja. leuk. Ja. Hey, en de naam Rio, dat uh, is ook een, een, ja, een, een, een dat, dat bijzondere. Ja, dat is hè? de hondenbeest hè, van mijn dochter. Ja. Ja. En, uh, en die hebben jullie gevonden in Portugal? Uh, uh, ja, nou ja, via zo'n bekend zo stichting uh, kwam okay. hij voorbij. En ze werden verliefd op die grote oren van hem. Oh, ja, leuk, leuk. En, gelijk. Uh, en, uh, en ja. heb je hem nog? Ja, tuurlijk, hij is er nog. Hij is er uh, nog? Hij is nu, als ik het goed zeg, vier. Oké. Okay. Ja. Oh, dus jullie, dus he, jullie zijn nog maar vier jaar bezig onder deze naam? Drie jaar nu. Drie jaar, ja. ja. oké. Okay, okay. Ja, het uh, dobi en dierspecialist was een, een, een franchise. Uh -huh. En daar ben ik... Uh, ik wilde gaan stoppen. Okay. En daar ben ik dus uitgestapt. En eigenlijk in het laatste jaar, want je moet het jaar van tevoren moet je opzeggen natuurlijk. Uh -huh. ja. En het laatste jaar zei mijn dochter van mam, eigenlijk wil ik helemaal niet stoppen. Oké, okay, ja. En uh, ja, toen zijn we maar ja, doorgegaan. Toch maar doorgegaan. Ja. Ja. Ja, gelukkig maar. Maar hoe vind je het nu dat je genomineerd bent? Ja, het was een complete verrassing. Ja? Ik vond het zo leuk. Er kwam een klant binnen en die zei van, je gefeliciteerd hè, met jullie nominatie... Nominatie? Waarvoor? Dan <laughs> zegt ja, moet je even in de krant kijken. Want dat heb ik al online gezien. Dus wij houden de krant erbij. Nou ja, leuk. helemaal verrast. Ja, helemaal leuk. Ja, ja. Nou, dan heb je een mooie grote vaste klantenkring. Want daar ga je van verwachten dat je van daaruit wel genomineerd wordt. Ja, dat neem ik aan. Toch? Dat dat vandaan, ja. daar vandaan komt. Ik ja. heb geen, geen idee waar het verder vandaan zou komen. Nee. Nee. Nee. nee. En jullie dochter Jennifer is gediplomeerd en ervaren dieren, dierenassistent. Hè? Ja, paraveterinair. Ja, ja. Dus die, ja. Ja, die... die is er in de loop van die drie jaar, is die er fulltime bijgekomen. Ja, maar die geeft, die geeft natuurlijk wel een meerwaarde aan dat Ja, zeer geheel. zeker. Ja. Uh, ik heb de oude diploma nog, okay. die als assistente. Die zijn heel oud. En, uh, <laughs> maar nog wel en geldig over. <laughs> ja, nog wel geldig. <laughs> en uh, ik, ik heb een opleiding dierenverzorging gedaan, okay, okay. een opleiding van drie jaar. Ja, ja, dus, uh, en het is dieren in het algemeen. Ja, dat is dieren in het algemeen. Dat was ja. van koeien, schapen, paarden, okay. muizenratten. Ja, het hele zooitje. Ja. Ja. <laughs> er zijn er nogal wat. Ja, ja dat kan je wel stellen. Ja. Nee. En donderdag ben je er natuurlijk ook bij. Ja, we zijn Met ja. de hele groep zijn we er. En okay. ja. als je dan het beeldje wint, hè? De, de, het, het, het vissersmeisje. Het, oh jee. Het, het haringmeisje. Haringmeisje. haringmeisje. Uh, waar komt die dan te staan? Ja, daar zullen we een mooie plek voor. Maar we hebben een hele mooie plaats in de winkel boven de, de balie. Oké, okay. kijk. Ja. kijk. En daar uh, kunnen we hem dan... dan mag daar daar staan en dan heel mag vier een jaar te, te prijken. Ja. Ja. Ja. Nou. Maar als dat aan Henk ligt, gaat dat niet gebeuren. Nee, dat gaat oh. niet gebeuren. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Het oh. gaat zeker niet gebeuren, denk ik. Oh. Want Henk zit nee. naast oh. Oh. Oh. Rob. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Henk Bluis. Het blommetje van Bluis, zo bekend in de dorpse bondelgaren. Ik heb drie weekend nog een bos bloemen gekocht. ja. En, uh, ja, toen, toen werd bevestigd dat Henk zou komen. Ja, en ja, toen, ik ja precies. Ja, en te, ja maar wij, ik kom altijd met mijn hond. Ja. En die krijgt dan, die weet dat al. Dan kom ik langslopen en dan ben ik mee naar binnen gekomen. Die gebroken. krijgt een blommetje. <laughs> ja. En dan komt, dan komt Henk met een... Ze met, weten waar het staat, hè? Ze weten waar het staat, Leuk. ja. Ja, het is heel Leuk. bijzonder. Leuk. Ja. Nou, Henk ook genomineerd. Ja, hartstikke van harte leuk. daarmee. Ja. Dank jullie wel. Hartstikke leuk. En net uh, als uh, Genie ver, ver, verrast, opeens ook door een klant die zegt: God, wat leuk. Gefeliciteerd. Dus ja. je gefeliciteerd. Waarmee? <laughs> en, uh, want die krant kijk ik ook inderdaad zelf altijd online woensdag na 12. Dat ja. vind ik het leukste. Uh, ja. En toen uh, heb ik natuurlijk niet goed gekeken. Dat begrijp je wel. Nee. Ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> <laughs> maar leuk. ja, hartstikke leuk. bas en Genie vinden het ook hartstikke leuk. Dus, uh, ben je ja. al eerder genomineerd? 2010 zijn we ooit eens gewonnen met... Uh, o, ook dat dan? Maar toen heette het anders. Oké. Okay. Toen het anders. Ja, ja, ja. Uh, Klantvriendelijk, winkel. Ja, uh, precies. Zo. Toen was het puur alleen okay. nog maar voor de winkels mee. Ja, ja. En later is het veel groter. Ja, uh, dat heb ik inderdaad uh, al gevoorde ja. gegeven. Veel, veel groter. Grootte, veel veel georganiseerd. Ja. Ja. Ja. En wat, wat, wat was de reden waarom jullie genomineerd zijn? Denk je? Nu? Ja. Uh, ik hoop uh, de vriendelijkheid <laughs> ja. uh, en het hart voor de winkel, net ja. als Janine en Bas. En dat we samen tot een leuk, uh, en gezellig, de, de, de, uh, de kwaliteit van je ja, bloemen. Dat, dat moet wel. Ik, nee, ja. ik denk dat dat, dat ook heel belangrijk is. Nee. Maar ja, dat ja. geldt natuurlijk voor alle winkels. We zijn ook alle, alle drie wij ja. familiebedrijven. Ja, ja. ja. zeker alle drie. weten. En oh, ook. Ja, okay. ja. Heel leuk. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, ja en ik gun, het, ik gun het Eugenie. En ik gun het Fleur. Ja, en het, Ik vind het allemaal prima. Ik, uh, het is leuk als ik hem win. Ja, tuurlijk. Maar ik, ik, slaap niet, ik slaap er niet slechter voor als uh, Eugenie. Of, en waar uh, komt het Haringmeisje dan? te staan dan? Nou, daar gaan we heel, daar, zeker in de etalage. <laughs> ja. Maar ook wel een beetje centraal dat iedereen, als je in de winkel bent, dat je hem ook kan zien. Ja. ja. He, want overdag hebben we de spulletjes buiten staan. Dan kun je wel in de etalage kijken wat moeilijker. Uh -huh. Maar het is wel leuk als je binnenkomt en je ziet hem centraal staan. En dat s avonds dat de mensen voorbij lopen. Dat ze hem sowieso ook kunnen want, zien de, staan. de bloemen van Bluis in Noord. Dat is een neef. Dat, dat neef. is een neef van jou. Ja, zijn ja. ouders en mijn ouders. Die, uh, mijn vader en uh, zijn vader. oom Willem. Waren, mijn vader heette Joop. Ja. En Hun vader heette Willem. En het waren twee broertjes. En die trouwden alle twee met een zusje. Uit de Halterstraat. Van de mij. En dat was tante El. En mijn moeder heette Ada. Okay. En mijn ouders waren wat ouder. En later is uh, hun moeder... Aan, uh, aan de broer van... Uh, van mijn vader blijven hangen. En alle twee in de bloemen door mijn opa van de mij natuurlijk. Ja, ja, ja. want ja. Mijn moeder was twee jaar oud... als hij in de Haldenstad kwam wonen. Vanuit Binnenbroek. en uh, Want mijn opa ging van te voor de oorlog al met de mand naar Zandvoort. Want daar kon je wat meer verdienen. Omdat er toeristen waren. en ja, ja, ja. dus ik dacht, ik ga hier vestigen. Want... Bennembroek was veel stiller en kleiner. Ja. En toen was mijn moeder twee jaar oud. En toen, uh, dus dat is twee, 92, 93 jaar geleden. En waar we zaten jullie toen? We, we heeft een half jaartje op de Straat gezeten, ja. nummer 1. Ja. Maar een half jaar zag je dat. Dus later tegenover de kerk? Hè? Tegenover de kerk. En toen ja. zag je later in de halte 65, zag 65 dat leeg staan. Ja. En toen is hij daar gaan zitten. En uh, ja, waarom ik dat, dat gedaan heb durf ik niet te zeggen. Maar dat vond hij schijnbaar een betere locatie. Mm -hmm. En zodoende, ja. Je oma heeft het toch ook nog gewoond? Wat zeg je? je oma heeft het toch ook nog gewoond? Ja, mijn oma, dat was, ja. ja maar dat was, de, het was het ouderlijk huis van mijn moederskant. Ja. Dus van mijn, van mijn, kant, dus ja, van mijn okay. opa van en mij. Leuk. Met een zusje. Gaat. Boven sliepen ze op de zolder met de broertje de zusje en, uh, en tante El. En mijn opa en oma die woonden beneden. Maar beneden had je een klein woonkamertje. En waar de kasten staat, dat was hun slaapkamertje. Daar is tante El geboren in 1939. <tog> van Marco en Jeanette, hun dat moeder. grappig. En het uh, ja, de, de etalage was, het winkeltje was heel klein en een gangetje, keukentje. Het toilet was buiten met een, dus een stervenskoud. <laughs> en uh, ja, het was een heel oud pandje. Ja. En toen mijn ouders het overnamen, nou, toen in 1969 moest die stoppen, maar opa die was wat ouder en uh, kon niet meer. Mijn vader was toen al lang voor zichzelf in Amsterdam bezig, ja. acht jaar lang. En uh, toen hebben ze dat doorgezet. En welk jaar ben jij begonnen? Ik ben, begon, nou, ik ben nu 62 en ik was sowieso 16, 17 dat ik... Ja, ja. Uh, Samen met je broer Jef? Samen ja. met je broer Jef. Die, was, die, die is, ook, die is overleden in 2016? Is, ja. ja, klopt. Ja. Dat was mijn, mijn oudere broer. Ja. Dus die zei nee, Henk, dat doen we niet. Nou, dan deden we dat niet. En dan luisterde ik heel braaf. Ja, ja, ja. <laughs> mijn broer was niet zo... Uh, het was een heerlijke man. en ja, uh, ja. nooit wat, geen toestanden. En je mist hem nog steeds, hè? Ja, dat is een Ja, uh, natuurlijk ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is ook omdat je met elkaar gewerkt hebt altijd. Ja. En dat het je broertje is natuurlijk. Ja. En net als ik met mijn ouders gewerkt heb. Mijn vader was de, de leider van iedereen. Hè. Dus dat ja. was echt nog zo eentje van de ouderwetse stempel. En ja, er kwam echt iemand binnen. En daar luisterde hij ook echt naar. En met mijn broer was het heel anders natuurlijk. Ja. En uh, mm -hmm. dat, dat ging zo makkelijk. Met me. maar ook met mijn ouders, hoor. Maar ook vooral met Jef. Dat was... Maar er nooit strijd. Heb je zelf kinderen die het straks gaan overnemen? Ik ben altijd mijn heel leven vrijgezel geweest. eens een paar keer verkeering gehad. Maar ja? ik heb geen kinderen. Voor zover je, ja. je weet. Nee, ik weet het wel ziek. Je weet het Oké, oké, je weet dat je met die, met die ja. royalties tegenwoordig bent. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De dus zuinige blijft. Nee, ja, joh, uh, joh. Je hebt geen proces aan je broek. Ja. Maar wie ja. gaat het straks ja. overnemen? Nou, ik denk niemand. Oh jee, nee, dat is dus toch dat wordt het, Ik denk dat het misschien later gewoon een woning wordt. Of op winkels, weet ik niet of dat nog. Nog zo. Ja, nou, een bloemenzaak is toch wel. Ja, wel. Maar heel veel, heel veel retail gaat er natuurlijk wel uit. Hè, met ja. De ja, ja, Bloemenzaken zijn er wel heel veel verdwenen landelijk. Hè. Wel 50. Ja, 000. is dat zo? Is ja, dat omdat de... de... alle dierwinkels ook. Zeg je? Ja? Ook. Het is enorm. Okay. Uh, de kosten zijn hoog. De kosten, dat is de nekker. Ja, absoluut. De dat kosten zijn graag. de nekkers. Het is dat ik uh, nooit getrouwd ben geweest, dus ik kan het er lelijk opvangen. Nee, ja. grapje. grappig. Nou, wat je zegt. Ja, nou. Eusjenief ja, nou, staat al uh, in de stijgers op auto ja, te vallen. Ik, weet, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik denk ik ga een klein stukje opzij. Ik ik op ja, uh, nee hoor, maar dat zie je wel heel erg. Dus je moet echt wel uh, lang bezig zijn en, en dat je ook geen gekke dingen doet. Nee. Nee. Je moet ook zorgen voor... Een uh, straat kan wel een jaar dicht zijn, ja. maar dat moet je wel op kunnen vangen. Ja, ja, dus nee, mijn ouders nee, hebben nee. altijd geleerd, jongens, je kan doen wat je wil. Maar je moet wel zorgen dat je dat ja, zijn natuurlijk ja. ook nog... niet alleen de openingstijden hè, voor jullie. Want jullie moeten je, je bloemen in gaan kopen. Ja. Nou ja. heb ik altijd begrepen dat jullie samen inkopen, je Neef. Ja, Marco, Marco en ik in... kopen samen in. En vroeger deden we dat met z'n tweeën met een collega uit Amsterdam 30 jaar lang. Maar Jeff viel weg. Ja. En uh, toen had Marco die rollen eigenlijk al. Die deed al mee op de veiling. Mm -hmm. Nou, Marco is daar echt. Maar we hebben wel andere dingen nodig. Dat is heel gek. Het is één dorp. En toch hebben we onze eigen, ja. Ja. eigen dingetjes. Ja. Nou, dan gaan we, Als het klaar is, dan gaan we samen naar de veiling... en dan verdelen we allebei een bus. En dan gaan we de handen verdelen. Het wordt wel op onze winkel sowieso op onze plaat heet dat. Hè. Mm, ja, hebben we hebben plaat ja. nummer 338. Dat hebben we al... 100 uh, nou, jaar. 10 jaar. Ja. Allemaal in Aalsmeer. In, in, in, uh, Aalsmeer, VBA. Ja. En, dan, uh, en dan maak ik s'avonds de verdeling. Dan krijgt Marco hetgene wat hij gekocht heeft... Dan krijgt hij dan weer een officiële rekening van. Omdat ja. Ja, bij mij, zodra ik het pand uitrijd bij Alsmeer. Ben ik binnen twee uur later is het sowieso het hele bedrag weg? Want dat, uh, dat is wel goed. Ja. En dan krijgt Marco s'avonds uh, de rest. Dat ja. uh, uh, ja, ja, ja. gaat goed hoor. Ja. Zijn ja. de broers destijds bewust allebei voor zichzelf begonnen? Kan ja, open dat... van de mei. Uh, ja, dat klopt. Ja. Ja, want open van de Meij, oom uh, Willem die zag de kans in Noord. Ja. En mijn vader, die, die was altijd iemand die moest zelfstandig. Uh, en uh, ja, die kwam wat later, oom Willem en tante Elm. Die waren ja. natuurlijk jonger. Die waren jonger. En, uh, en toen werd Nieuw Noord gebouwd en toen dacht ik oh, allemaal weer weet je wat nou dat vond ik wel heel knap van hem en echt een pionier want er stond nog niks, Lorenstraat werd gebouwd, Keeselstraat ja, werd inderdaad. gebouwd ja. uh, de Celsius. alles was in aanbouw, het was één zandvlakte Ja, ik weet het. en hij ging één winkeltje beginnen door Wagenaar getekend, hij ging daar zitten, er was niks de spar was in een noodkeet ja. was er nog uh, Kerkje ja. zat er nog? Op toe? Kerkje zat ja. er nog. Ja, ja. Die, die Noodschool, Nicolaas School. Ja, zat ja. daar, ja. Nou, dat die man dat gedurfd heeft, met ja. twee kleine ja. kinderen. Ja. Knap hoor, visionair. Nou, ik. Ja. Ik heb net mijn petje de vraag. Ja. Ja. Nou ja, het, het, ja. Jullie hebben uh, alle drie hele uh, zware concurrenten. Zeker. Wat we Zeker. nu gehoord hebben. En ja. Uh, ja, ik heb al gestemd. Ik ga niet zeggen op wie. Nee, dat mag je nooit zeggen. Ik heb nee. ook gestemd. Nee. Ik ga ook niet nee. zeggen op wie. Oh. Je mag ook, ook zelf stemmen. Nee. nee. Ja, jou, hoor, jou, hoor. Ja, hoor. Henk, verraad het maar. Verraad het maar. Oh, jij ja, ja, wil het, weten hè? Jij, ja. wil het ja. weten, hè? jij wil het weer ja. weten, hè? Maar dan is dan is ik nu geen steekwinning aan. Dan weet je dat. Ik heet geen pinning. Sinds wanneer? Er was wel even een leuk bruggetje over het stemmen. Nee. Gilles Kok grote organisator, samen met Erik Koning... die hebben ons toegezegd... dat de tijd dat je mag stemmen... met een dag verlengd is. Oh, oh, dus ja. Vandaag zou eigenlijk de sluiting zijn. Ja. Ja, maar omdat wij vandaag... de uitzendingen eraan wijden... Hebben zij gezegd, oké, okay, dan sluit die stemming ja. 16 november. Ja, top. Daarvoor dank, ja. Gilles. Ja. Nou, mooi. Mooi, ja. maar leuk. Mooi, ja. zeker. Ja. Nou, dames en heren, ik zou nee. zeggen, uh, uh, maak een keuze. Maak keuze. De kaashoek, bluifs, bloemsierkunst of Rio's Dieren Special. De keuze is reuze. Ja. De keuze is reuze. Ja. Oh, Heel en veel succes tot donderdag. Hey. Hartstikke bedankt. Ja, Hartstikke goed Geen Hartstikke dag. Bedankt. Vindelijk Vindelijk ook. Jullie ook, bedankt. Morgen Zandvoort elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, FM. Ja, ja, ja, zo werkt dat dames en heren. We hebben een speciale uitzending over de, de, de, de ondernemerskandidaten voor uh, uh, het Haringmeisje, de velbegeerde wisselproef. Ja. En uh, nou ja, we, we hebben er al uh, we hebben er al zes gehad. Zes gehad. We krijgen er nog drie. Drie categorieën komend uur. En, uh, maar er is nog een uh, verkiezing geweest. Ja. Uh, de verkiezing van... Uh, wat het, was het klimaat. Het klimaat. Want het is klimaatweek deze week. Ja. En uh, ja, dat is de de, de zeg maar de, de milieuvriendelijkste... De milieuvriendelijkste. Ze hebben drie categorieën. De ondernemer, de particulier en de jongste. Juist. En dat was heel erg leuk. Afgelopen donderdag was de uitreiking ja. uh, in de haven... Waar, waar ik bij aanwezig was, was Ger. En... Uh, ja, daar is, was ook onze running reporter Carina... en die heeft daar een kleine impressie van gemaakt. Precies, daar gaan we nu naar, daar luisteren. Gaan we naar luisteren. ZFM, dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Nou, goedemorgen Zandvoort. Ik ben hier op donderdagavond bij de duurzaamheidsprijsuitreiking van 2025... en ik sta hier met Kelly van de gemeente. Was het weer lastig dit jaar? Het was voor mij voor de eerste keer. Maar ik heb natuurlijk wel gekeken naar hoe het vorig jaar ging. En ik vond het heel leuk om te kijken wat wordt er nou ingezonden. Wie zijn die personen? Want ik leer zelf ook nog een beetje mijn weg in Zandvoort. Dus um, door deze prijs leer ik ook de mensen gelijk beter kennen. Dus dat is leuk. Maar het was uh, voor ondernemer wel lastig. Dus ik heb wel uh, verschillende personen gevraagd. Uh, wat denk jij? Okay. Om een beetje input uh, te krijgen. Ja, ja. Maar goede initiatieven dus. Ja, zeker. Ja, heel leuk om te zien. Nou, we gaan het straks allemaal zien. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Dank je. Nou, daar komt al iemand binnen. Dat is de tweede persoon. En uh, waar komt u voor? Ik uh, kom mijn nichtje supporten. Die, uh, de Zandvoortse dierenarts. Die is genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs. En natuurlijk moeten we elkaar supporten als familie. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Goed zo, goed zo. Ja, wij zijn ook benieuwd. Ja, wie gaat hem winnen? Wie gaat hem winnen? Ik zie het hier al staan. De drie prijzen staan op tafel in deze prachtige zaal bij de haven. Duurzaamste jongeren, duurzaamste inwoner en duurzaamste ondernemer. Nou, ik ben heel benieuwd. En de koffie staat klaar. Uh, de zaal ziet er weer uh, wat ruimer opgesteld uit dan, denk ik wel, vorig jaar. Het is uh, omgekeerd. Um, ja, we gaan het horen zo meteen. Als ik de prijzen zo zie, uh, het lijkt op een, uh, een, een blad, een groen blad. Uh, gemaakt door Jutters En uh, ja, het ziet er schitterend uit. Ik denk dat je echt heel erg trots kan zijn als je deze ja, in je woonkamer of op je kantoor of waar je het ook uh, neer gaat zetten. Dat je ja, echt trots bent dat het uh, er staat en dat je het in je bezit hebt. In deze mooie klimaatweek. Het is dus een... Uh... Ja, hele interessante prijs. Gemaakt door Jutters Geluk. Um, het is gemaakt aan de voorkant van allemaal plastic doppen. En de achterkant is gemaakt van ja, afgekeurde strandbedjes. Hoe bijzonder is dat? En de houten poot is gemaakt van uh, tafelpoten van Strand en te haven. Ik sta hier nu met Sasje van Braaf. Ze komt hier net binnen. Hoe voel je? Heb je er zin in? Ja, en nou, ik vind het helemaal leuk. Ja, in zin zeker. Ik wist niet dat het zo serieus zou zijn. Uh, zeker wel, zeker wel. Heel belangrijk. Ja, nou ja, zo dragen we allemaal ons steentje bij hè? Nou, en daar gaat het om. Ja, Of zeker. je nou wint of niet, je bent goed bezig. Ja, ja met z'n allen. Ja, ja, klopt. Ja, mooi. We gaan het zien zo. Ja, daar hebben we Nathan. Wat heb je allemaal bij je, Nathan? Uh, mijn kunstwerken. Oh. Ja. En jij gaat misschien wel winnen. Ja, dat zeker. Ik ben waarschijnlijk de enige genomineerde. Bij CFM hebben ze het al bekendgemaakt gemaakt dat ik had gewonnen. Oh, echt? Ja. Nou, maar we moeten toch nog even afwachten, hè? Ja. Ja, vooral de jongeren, hè? De ja. duurzaamste jongeren. Ja, zeker. Oh, maar het ziet er leuk uit, want je, heb je dit ja. zelf gemaakt? Ja, allemaal zelf gemaakt. En één kunstwerk met mozaïek, die is zeg maar uh, helemaal gemaakt van allemaal plastic... wat ik gevonden heb op een strand in Italië. Wauw, ja. wat goed. Nou Nathan, we gaan het zien. Ja. Waar ga je het zetten? Hier zo. Oh ja, ik ga het meteen uitstallen. Exposeren. Ja, helemaal leuk. Tada. De meest duurzaamste jongeren van Zantwoord is geworden Nathan. Nou. Nathan, de meest duurzame jongeren. Hij krijgt nu de prijs. Nathan, ben je blij? Ja, zeker. Ik had het al verwacht, maar toch werd het even spannend, hè? Ja, toen dat ineens kwam van de krant. Oh, sorry. <laughs> nou, heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oh, oh. Voor de mensen die de social media volgen, die weten het al. Oftewel, het is femke Dijkema. juist. Hé, hey. een applausje. Yes. Maar de groene die het geworden is, het hoekje New Union. Nou, ik sta hier bij de mensen van het hoekje. Gefeliciteerd! Dankjewel, dankjewel. Ja. Zijn jullie blij? Wij zijn heel blij. Heel blij, ja, absoluut. Mooie, mooie prijs hebben we gewonnen. U heeft ook een heel mooi praatje gehouden, want het is gewoon ontzettend belangrijk voor de mensen dat ze dit werk kunnen doen. Absoluut, ja. Zinvolle dagbestelling is eigenlijk het belangrijkste voor de mensen die in uh, verzorgingshuizen werken. Of wonen, uh, sorry. Ja, absoluut, ja. Nou, we komen snel naar het hoekje om uh, een mooie tas te scoren. Beste Lars, hoorde ik nou dat er volgend jaar misschien een andere categorie bijkomt of vervangen wordt? Ja, want we hebben eigenlijk in basis hebben twee categorieën. De meest duurzaamste inwoner en de meest duurzaamste ondernemer. En uh, we hebben dit jaar een thema jongeren aan toegevoegd. Maar eigenlijk willen we ieder jaar, dus ja, de derde soort prijs, willen we aan een nieuw thema Toevoegen. Dus dit jaar was het de jongeren. Ja, en volgend jaar, wie er werd al geroepen, de ouderen. Ja, dat, dat zou een tegenhanger kunnen zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer ja. uh, thema's. Ja. Uh, dus we hebben nu een in, in, in leeftijdsgroep, maar het kan ook gewoon een thema. Ja, duurzame activiteit, event. Ja, ja. ja. Nou, noem oh, maar op. Oké, okay. ik vind het superleuk. Goed initiatief. Nou, een uh, mooie avond weer. Z Zeker een mooie avond. En goed bezocht. Goed bezocht. Ja. Dankjewel. ZFM. Dit is ZFM. Karina live in Zandvoort Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally. And permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until.